Ja, uit. Uh, wat was het ook alweer? 1969. 69, uiteraard uit 1969. Het oh, mooi. mooi jaar. Schitterend jaar. Schitterend. Ouders uh, oh, Frans. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Ja>, goed. <laughs> Oké. Okay. Um, goed, um, uh, een van de beste spaghetti versions ooit, volgens heel veel mensen, was uh, the good, bad, the en, uh, de Good Betty ugly Ugly. Een derde uh, deel uit uh, de Street. Trilogie van Sergio Leone. En Hugo Montenero heeft daar het uh, thema voor uh, geschreven en ook uit door zijn orkest. Dat is de eerstvolgende plaat. Daarna Jethro Till met Boery. En uh, een heel oud uh, um, ja nummer kan ik het eigenlijk niet noemen. Een stuk van uh, John, B., John uh, Johannes uh, B. Bach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 Dat komt me heel bekend voor, Joop. Waar uh, komt het uh, uit? film uh, Love, hè. Eh? Love theme is dit. Van Love Unlimited. Een, een studiegroep uh, van uh, de, de grote studio's in Chicago die dat uh, gespeeld hebben. Oké. Okay. Ja. We gaan door met uh, Neil Young. Uh, een van mijn uh, favoriete uh, songwriters en uh, performances.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 een feestje. Leuke film, mooie film, goede film. Uh, en hij staat in de uh, uh, top uh, 20 van de uh, films met de meeste inkomsten in Amerika. En daar wil ik wel wat zeggen, denk ik op. En dan uh, een, een Engelse naam een Britse naam, moet ik eigenlijk zeggen. Marion Faithful, Ballad of Lucy Jordan uit 1979. Gewoon omdat het gewoon lekker muziek is. Weer drie achter elkaar bij, bij Golden C.F.M. Met zelf uh, Robbie aan de knoppen. En uh, Colton Jam natuurlijk, tegenover mij. Ik Van vanavond ja, muziek. Film, film, muziek en, en TV-serie. Ja, uh, ja, ja. En met dit laatste gaan we door, Rob, want uh, we gaan het zo meteen draaien voor u. A song from Mash. Ja, zo heet het officieel, officieel. noem, niet noem je even nu. serie. A song from Mash. Een serie die voor het eerst uitgezonden werd op 17 september 1972 en de laatste op 28 februari 1983. En die laatste aflevering is een van de best bekeken programma's Ooit geweest. Het is een geweldige serie. Het gaat over een uh, ja, wie, ja, dat weten we eigenlijk toch allemaal. Het veldhospitaal in de tijdens de Koreaanse oorlog waar Amerikanen dus uh, hun uh, collega's uh, moesten verzorgen. En de, met personages als Hawkeye, Terri John. BJ Hunnicutt. Ja, en BJ daar zijn ze nooit achter gekomen, wat, waar dat nou voor stond. Dat nou, natuurlijk Hotlips en uh, Colonel Henry Blake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 Lose it anyway losing The losing part of Sunday day So this is all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 En we gaan eruit met uh, Isaac Hayes en een heel klein stukje IOS. Ja, redden we dat? Ja, een heel klein stukje oh, hoor. Oké, okay. nou, vrij dan maar. En dan gaan we knock-out FM. Oh ja, zo heette die gasten. Ja, nou weet ik het. Oké. Okay. Tot de volgende keer wat betreft Condes FM en bedankt voor het luisteren.